8 uur in Montserrat met het NMS-journaal. Gouverneur Rick Scott van de Amerikaanse staat Florida... heeft een noodtoestand afgekondigd... vanwege de nadering van de tropische storm Isaac.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 Dan zijn we weer. En inmiddels zal de eerste set bij Nederland... tegen de Dominicaanse Republiek er wel op zitten. Lars Geert. Zit er inderdaad op, want het derde setpunt van de Dominicanen... dat werd benut door Contrera, deed het heel mooi... in de brievenbus van een driemansblok aan de Nederlandse kant. 27-25 werd het Nederland. hoeft maar één set te winnen. En misschien wordt het dan wel de tweede. En dan VVV-ADO, Frank Wieluid. De kwartier gespeeld. VVV 1-0 voor dankzij die goal na 10 minuten van Marcel Zijp. Zo speel je op het vierde profniveau in Engeland. En zo scoor je een keer in de Eredivisie. Zijn eerste sinds hele lange tijd weer in de Eredivisie. Marcel Zijp. U Utrecht, Pek -Zwolle. En die houdt kan. Nog altijd 1-0 voor FC Utrecht. We hebben de wissel gezien. Die aankondigde Jonas Mochtar overgekomen van PSV. Afgelopen week gekomen bij Pek -Zwolle hopelijk gaat dat uh, pek wat meer windeieren leggen. Want vooralsnog uh, lukt het maar niet om een uh, doelpuntje te maken. Het staat 1-0 voor FC Utrecht. En de laatste wedstrijd straks is nog Ajax-Nak uit de Arena om kwart voor negen. George Michael met Freedom. Is Utrecht beter in de tweede helft, Andy? Nee, want de binnenkomst van Mochtar heeft voor veel meer druk richting het doel van FC Utrecht gezorgd. Dat maakte de wedstrijd wel zo leuk. 1-0 nog wel voor FC Utrecht. Utrecht heeft ook een tweede gescoord, maar die werd afgekeurd terecht vanwege buitenspel van Gernd. En nu een vrije trap en een uitbrander voor Jan Buitens. van van de ketting, omdat hij een, een pittige overtreding maakte, maar geen gele kaart. En dus wordt de vrije trap genomen. Pluim bal naar buiten. Maar die Dat is dus een leuke voetballer en daar kunnen ze veel plezier van krijgen bij Pex Zwolle. Nu uh, matig werk uh, aan de kant van Pex Wolle, Bal van de voet afgesprongen van uh, A.C.T., Maar dan wordt er weer een overtreding gemaakt. En maakt uh, uh, FC Utrecht uh, in de persoon van onder andere Zetik van der Gun en Duplan zich er erg boos dat het geen overtreding was. Maar schrijft dat de ketting fluiten wel voor. Ik denk dat hij gelijk heeft, want er wordt gewoon met twee armen wordt iemand opzij gezet. Ik snap dat nooit zo goed. Je weet toch ook dat je een overtreding maakt? Hij trekt hem gewoon echt helemaal opzij. En dan klagen van ik krijg een vrije trap tegen. Dan uh, stook je ook het publiek een beetje op. En dat uh, is natuurlijk niet zoals het hoort. De vrije trap ligt op een uh, prettige positie. Een meter of 25 van het doel van uh, de keeper uh, Robin Ruiter. En ik zie Bart van Hintem klaarstaan. Misschien dat hij het van deze afstand wel uh, kan vorige week vanaf de penalty stip kon hij het niet, schoot hij de bal naast en misschien dat het nu dus wel lukt de aanloop is daar, een muurtje van een man of zes Fred Benson daarin om het gaatje te maken, er is de vrije trap en die gaat in de muur de bal komt terug bij Van Hintem en Van Hintem kan misschien nog een keer gaan schieten, nee legt hem breed en dan moet Achanté iets mee doen, nee, die doet er niets goeds mee want de bal gaat langs het doel van Robbie Ruiter maar het begint een wedstrijd te worden en Pek begint aan te zetten, misschien dat het succes Schat hebben we volgens nog niet na 68,5 minuten spelen. 1-0 voor FCU. In de koel in Venlo, Frank 24 minuten onderweg. 1-0 voor VVV. En ik heb hier nog niet echt kunnen ontdekken wie nou de betere van de twee is. Den Haag probeert het initiatief te nemen. Maar dat lukt volgens nog niet. En voor je het weet staat het dan 2-0. voor. Hij krijgt hem een metertje naast. En dan een kleine smeekbede van Ozan Turken om misschien wel een penalty. Maar dat zal wel al te veel van het goede zijn geweest. Een wel-voor, wel een struikelpartij van hem. En dat zorgt ervoor dat hij niet kan mikken op het doel, dat nagenoeg leeg is. Coutinho is daar al bijna weg. En toch krijgt een Wauvor hem er nog naast. Maar dat heeft dus alles te maken met die valpartij. Tweede serieuze kans voor VVV in dit duel. Maar niet de tweede treffer. En Ado moet zijn eerste echte hele grote kans nog krijgen. Meijers nu de linksback bij Ado Den Haag. Even Van Duinen inspelen. Krijgt hem weer net zo hard terug. Ado nu even zoeken naar de ruimte op het middenveld. Die is er eigenlijk niet. En dus Sopo nog maar weer eens een keertje naar de linkerkant. Toornstra die gooit de bal dan met een hele grote boog voor de goal. Daar is niemand te vinden. Ja Poupon, maar die staat 10 meter achter de bal. En die neemt de moeite niet om erachteraan te gaan. en Dus Maanpa die de bal opvangt met zijn borst. En dan kan VVV gaan uitverdedigen. En dat doen ze nou, op hun 11.30. Het is echt heel laag tempo. Het is natuurlijk 1-0 voor de ploeg uit Venlo. En uh, dus proberen ze de bal achterin zo lang mogelijk bij zich te houden. Joppen ondersteboven gelopen door Van Duinen. Die gaat nu even uh, een waarschuwing krijgen van scheidsrechter Kamphuis. Niet meer doen, jongen. Maar geen kaart uh, voor hem. Maar wel een vrije trap voor VVV aan de rechterkant van het veld. Joppe, uh, Medico 15, 20 zal het zijn. Op de helft van Ado uh, Den Haag. Nee, Joppe gaat het niet doen. Van Haren gaat dat natuurlijk doen. Want die neemt alle spelervattingen bij uh, VVV. Van uh, duurde alleen eventjes voordat hij door had dat hij uh, wat moest gaan doen. De middenvelder uh, van Feyenoord uh, overgekomen. Iedereen op de rand van het strafschapgebied bij Ado Den Haag. En daar gaat Van Haren dan de bal net iets overheen leggen. Over Yoshida heen ook. En ook bij hem gaan de armen weer wijd van... mag ik dan misschien een penalty als ik ondersteboven geduwd word? Nee, dat mag niet. En Ado wil dan wel uitverdedigen, maar dat gaat dan weer niet lukken. En dus kan VVV in plaats van een penalty nemen, een ingooien nemen. Dat doet Laiwa Kabessi naar Forsterman. Steekballetje in de richting van Wildschut. Achterlijn halen, goede voorzet geven. Dat zou wel aardig zijn, maar hij gaat voor de eigen kans. En die is dan niet hard genoeg ingeschoten. Coutinho in drie instanties. Maar hij heeft hem, hij heeft hem, de doelman van Ado Den Haag. Hij heeft drie pogingen nodig om de bal vast te krijgen. Wildschut gaat voor eigen kans vanaf de achterlijn richting 5 meter gebied. Maar krijgt geen schot los, althans niet serieus genoeg om Coutinho te verrassen. Al lukt het hem bijna. 26 minuten onderweg. Eindelijk een beetje opwinding in de koel, cool, al is het 1-0. Nederlandse volleyballers houden het spannend tegen de Dominicaanse Republiek. Verloren de eerste set, hoe is het in de tweede Lars? Tweede set gaat het iets beter. Voorsprong voor Nederland. 12-10. Nederland neemt veel risico in de service. En ik begrijp niet zo goed waarom. Terwijl nu trouwens Caceres een ace laat. Die uh, het Nederlands team volledig laat lopen. Jeroen Rouwendink die kijkt ernaar. Die denkt. Die zal wel uitgaan. Maar die bal die was er zeker een halve meter in. Dus ik snap niet wat hij dacht. Maar hij is ook een van die mensen die veel risico neemt met de service. En ik begrijp niet waarom. Omdat de Dominikanen vrij veel moeite hebben met aanvallen. Nederland heeft een uitstekend blok. Uh, kan daar uh, tegenover zetten. En als je die Dominicanen de gelegenheid om fout uh, geeft om fouten te maken, dan zullen ze die gelegenheid ook nemen. Zoals Hernandez nu weer. De man uh, zonder bovenhandse techniek. Die slaat de bal, slaat hem zeker. 2 meter uit. Totaal geen controle. En zo sprokkelt Nederland de puntjes binnen in de tweede set. 13-11 is de voorsprong. Utrecht heeft zeswollen. Pekswollen. Uh, ik kan er niet aan wennen, Andy. Nee, nee, dat geeft niet. Als ik het maar kan. Het is uh, twee wissels bij uh, Pekswollen. Uh, Benson eruit En een uh, andere aanvallen er ook uit. Uh, Virgil Narsing. En twee uh, vervangers daarvoor. Mustafa Saymak en Jesper Drost. Ja, nieuwe uh, mensen erin dus bij Pekswollen van Art Langeler. En uh, misschien dat die er iets aan kunnen gaan doen. Het staat nog altijd 1-0 in het voordeel van FC Utrecht. Utrecht dat uh, Jacob Molenga heeft uh, gebracht. Ja, het is uh, nog steeds niet echt super om uh, naar te kijken. Nu weer een overtreding. Heel veel overtredingjes, Maar uh, dat uh, brengt het spel niet uh, ten goede. Uh, nu weer uh, pijn aan het hoofd van een van de spelers van pax Het is niet hopen dat iemand er nog uit moet. Want ja, dan uh, mag je niet meer wisselen. Het is in ieder geval een vrije trap voor de Zwollenaren Waar uh, Broerse achter staat en de bal snel genomen heeft. De bal naar de rechterkant moet dus uh, weer richting het doel. Broersen loopt door. Probeert hem de bal in de voeten te geven van invaller Drost. Maar dat lukt niet. En dan kan FC Utrecht eruit komen. Komt er goed uit met uh, Jacob Molenga. Die krijgt een klein duwtje. Dat helpt. Maar de aanval gaat uh, verder. En dan is het uh, Gert die de bal goed uh, geeft. Molenga. Molenga probeert hem opzij te geven aan uh, Van der Gun is zijn 200ste wedstrijd in de Eredivisie speelt, maar Van der Gun kan dat niet uh, belonen, want hij komt niet bij de bal. En dan is de overname voor Drost. Drost, bal naar de linkerkant, naar Mochtar. En die uh, heeft de bal aan de voeten. Uh, gaat bij Van der Marel, de langs schiet. Oh, dat scheelt heel weinig hoor. Metertje langs het doel van uh, keeper Robin Ruiter. Haardige actie weer van die uh, uh, nieuweling link bij Pek Zwolle, uh, Mochtar. Hij heeft nog een kwartier om zich onsterfelijk te maken in Zwolle. Dan moet hij minimaal een doelpuntje maken of voorbereiden. Staan staat nog altijd 1-0 voor FC Utrecht. VVV staat ook met 1-0 voor terecht. Ja, want dat is de ploeg die de kans heeft gehad. Een voor nu weer over de rechterkant ervan door. Maar zijn voorzet gaat over de goal van Coutinho heen. En dus Ado eventjes met de schrik vrij. Nou, en er een keer aan de rechterkant vandoor gaat. En zo trekt VVV door al die kansen te creëren. Toch die wedstrijd in de loop van deze eerste helft. Half uur zijn we onderweg. En ze staan dus 1-0 voor. Toch naar zich toe. En Ado laat hem langzaam maar zeker een beetje glippen. Ook omdat de kansen uitblijven. Gaan de kopjes een klein beetje hangen. Poepon wordt maar moeizaam gevonden. En als Poepon gevonden wordt. Dan uh, wordt Van Duinen uiteindelijk niet gevonden. Als de man die dan uh, de goal moet gaan maken. Kortom de eindpaas ontbreekt. Bij Ado Den Haag nu. Buitenspel. Kan Ado gaan opbouwen. Mag Holla de vrije trap gaan nemen. Doet hij voor de verandering een keer in de achteruit. Richting Wormgoor. Vorige week nog een prachtig doelpunt gemaakt. Maar daar heb je deze week niks aan. Bal breed naar Soepo Sepa. weer terug naar Wormgoor. Weer terug naar Soepo Sepa. Ja, zo schiet het ook niet op voor Ado Den Haag. Soepo dan maar de middellijn oversteken. Diepe bal geven. Over Holla heen. Zo ver over Holla heen. Dat hij denkt zelfs Holla dat hij voor een ander bedoeld is. Maar dat is echt niet het geval. VVV komt er dan uit. Overtreding wordt er gemaakt. Uh, op Wildschut is dat. En uh, dus de vrije trap nu voor VVV. Nog wel op de eigen helft. En uh, Marcel Sijp, de doelpuntenmaker, zet zich uh, achter de bal. Helemaal aan de rechterkant is Joppen vrij. Maar Sijp kiest voor het korte werk. Richting Forstermans, Forstermans van Haren, Yoshida. En die uh, kan dan de middellijn oversteken. Komen we uiteindelijk toch bij Joppen terecht. De bal richting de hoekvlag geschoten. Richting de achterlijn geschoten. En daar zou een voor naar achteraan moeten gaan. Maar die heeft al heel snel in de gaten dat hij dat nooit meer gaat halen. En dus de doeltrap voor uh, Coutinho krijgt de bal met dezelfde snelheid weer terug van uh, Holla. En dan haalt ADO even alle tempo uit de wedstrijd. Terwijl mij dunkt dat zij toch uh, gebaat zijn bij uh, veel tempo in de wedstrijd. Althans, dat is het ADO zoals we dat een beetje kennen... Maar daar lukt het dus niet mee. Wormgoor eventjes Sherry uh, in spelen. Krijgt de bal weer terug. En dan Poupon. Ook richting de cornervlag uh, gestuurd met Sijp en de achtervolging. Aardige beweging van Poupon. Straks op het gebied binnen. Dan moet uh, de verdediging gaan uitkijken. Sherry speelt zich vrij. En dan wordt er voorzichtig gevraagd weer uh, om een penalty vanwege een hensbal. Uh, Jansen had dat in ieder geval gezien. En dan komt er nog wat hulp voor Jansen in de richting van scheidsrechter Kamphuis. Die heeft inmiddels al lang en breed richting de hoekvlag gewezen. En geeft dus een, uh, een hoekschop weg. Daar staat Cherie al lang achter de bal. En de, spitsen, of de verdedigers van ADO inmiddels mee naar voren. Geen controlebal. Niet goed genoeg voor de goal gekregen. Dus de tweede bal die over het publiek richting de bossen gaat hier in Venlo. De tweede bal dus die gezocht moet gaan worden aan de overkant. En ADO met de vlotte ingooi. Maar de ingooi gaat wel vlot. Het rondspelen van de bal gaat uitermate traag. Sepa die nog maar weer. Als een keer het middenveld overslaat. Ongetwijfeld is dat die bal een doel voor Sijp Inderdaad, die kop die bal gemakkelijk weg. Die heeft dat jarenlang in Engeland mogen oefenen. En na 32 minuten heeft hij ook VVV op 1-0 mogen zetten. Daar komt de 1-1. Ja! Ineens uit het niks. Van Duinen wordt de diepte ingestuurd. Goeie steekpaas. En dan komt Van Duinen achter de verdedigers vandaan. En dan is het ADO toch gelukt met al dat rondspelen. Ineens dat steekpaasje vanaf het middenveld wordt gegeven door Tornstra. Je zou bijna vragen van wie anders had je dat dan verwacht. Nou Tornstra is nog geen factor geweest in deze wedstrijd. Tot de assist op Van Duinen. En die zorgt voor 1-1 bij VVV ADO.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 Sam Sparrow was dat. Uh, uh, Andy, uh, Utrecht, FC Zwolle, Pex Pexwolle. Ja. De trainer van NEC gaat uh, net weg. Die uh, heeft het gezien. Die speelt volgende week met zijn NEC uit tegen Pexwolle. Heeft genoeg gezien. Alex Pastoor en uh, gaat een uh, minuutje of tien voor het einde van de wedstrijd weg. Want het staat nog altijd 1-0. En het lijkt er niet echt op dat er uh, grote uh, veranderingen in de stand gaan komen. Scheidsrecht de scheidsrechter Ketting maakt er ook een beetje een potje van. Uh, ziet buitenspel gevallen en uh, overtreding over het hoofd. Nu wel weer een uh, vrije trap voor Prexwolle. Ik vind, als ik heel eerlijk ben, dat Peck best wel een puntje verdient werkt heel erg hard. En uh, probeert ook in de tweede helft nog meer richting het doel van Robby Ruiter te gaan. Misschien dat het nu lukt met een vrije trap. Uh, bal wordt goed gelegd door Rusty Achente. En uh, kijkt. Uh, oh nee, die zegt: Weet je wat, doe jij het maar tegen Mokhtar. En uh, dat lijkt me een goed plan, want die jongen heeft een uh, aardige trap in de benen. En vanaf de linkerkant met het rechterbeen, zo'n indraaiende bal richting het doel, richting tweede paal. Waar Lachman staat. En de bal gekopt wordt. Tot corner door de Utrecht verdedigers. Uh, Mortensen is de man die de bal het laatst raakt. En mag uh, uh, Pekswolle een hoekschop gaan nemen. Dat gaat Acheté uh, wel uh, doen. En eens even kijken of hij dat uh, goed kan. De koppers zijn mee naar voren. Ik zie uh, Joey van der Berg mee naar voren. Die kan aardig koppen. En ook natuurlijk Wiljan Pluim die uh, het aardig kan. Dan moeten die gevonden worden. Ook Broersen staat in de buurt van de keeper. Daar komt de hoekschop. Gaat uh, richting Broersen. daar is doelpunt. Jawel. Lachman is de man die scoort. Het is 1-1. Bij FC Utrecht, Pex Wolle. En ik zei het al, Pek Wolle verdient dat. Heeft hard gewerkt tot nu toe. En eh, FC Utrecht, daar kunnen we dat niet van zeggen. Eh, Alex Pastoor denkt dat het nog altijd 1-0 staat voor FC Utrecht. Maar in de buurt van zijn auto zal hij het gejuich horen van de meegereisde Pek supporters. Die krijgen wat ze toekomt. Het staat 1-1. Daryl Lachman is de man die het doelpunt maakt. 1-1. FC Utrecht, Pexwolle. En dan Nederland tegen de Dominicaanse Republiek. Winnen we de tweede wel, hè, Lars? Nou, het ziet er wel zo naar uit, moet ik zeggen hoor. 24-21 is de stand. Het stond 24-20. Totdat Jeroen Rauwerdink in het net serveerde. Maar drie setpoints. In ieder geval drie punten. Uh, dus Of drie mogelijkheden dus. Om je te kwalificeren voor de volgende ronde. In deze kwalificatie voor de World League. Jotemaan, die doet het. Die haalt het punt binnen. 25-21. Eén setje was voldoende. Het werd de tweede set die uh, Nederland... Won en zo is het zeker. Nederland moet volgende week uitkomen tegen Portugal. Twee wedstrijden gaan ze tegen dat land spelen om een plek in de World League. Nederland pakt de tweede set dus met 25-21. Wedstrijd nog niet voorbij. We gaan nog verder natuurlijk. Je kunt niet zomaar stoppen na twee sets. Maar voor Nederland valt er weinig meer te verliezen. Is VVV onder de indruk van die gelijkmaker Frank? Ja vind ik wel in ieder geval. Je kan ook zeggen dat Adel er een flinke steun in de rug van krijgt. Want het heeft al een goede kans gehad om ook nog de 2-1 te maken in Venlo. Op aangeven van Thierry Jansen. Die de bal niet helemaal lekker raakte. En dat tot zijn eigen ergernis, vooral. Maar Ado heeft het licht gezien. Sinds ze de goal hebben gemaakt. Overigens, een uitstekende steekpaas van Toornstra. Ging eraan vooraf. De goal van Van Duinen. Het was goed om hem weer eventjes in de wedstrijd aanwezig te zien. In ieder geval. Nu gaan we nog een keer wat van hem zien. Als Kamphuis weer een waarschuwing geeft. Deze keer aan Forstermansen. Van de middenvelders slash verdedigers van VVV. Hij wisselt veel van positie met Yoshida Die nu even centraal in de verdediging opereert. En Holla natuurlijk achter de bal. Het zal een dik 30 meter zijn waarop de, de bal van de goal ligt. Dus ik mag aannemen dat Holla het niet ineens op doel gaat proberen. Maar hij is er gek genoeg voor om het te doen trouwens. Bal richting het 5-meter gebied. Makkelijke vangbal voor de doelman van VVV. Maanpa, die net al even een klein misverstand had. Samen met Joppe, tot grote ergernis. Niet alleen van Joppe en Maanpa zelf, maar ook alle toekomst. Toeschouwers Uit Venlo die naar keken. En dachten van jonge jongen Hoe kunnen we nou in vredesnaam deze wedstrijd gaan winnen. Als we elkaar nauwelijks weten te vinden. Terwijl we allemaal zo verschrikkelijk vrij staan achterin. Sijp Klein beetje onder druk gezet door Sherry. Dus terug naar Maanpa. Maanpa met de lange haal naar voren. In de richting van Mewis. Die staat buitenspel. Tegen Beter weten in gaat hij toch het duelletje eventjes aan. Maar Ado mag volkomen logischerwijs de vrije trap nemen. Aaron Meijers doet dat snel. Een beetje te snel verlies. Dus de bal gaat nu over het been. Van Van Haren. Of is het Job? Nee, het is Van Haren. Die komt met gestrekt been in. Kun je heel boos worden. Maar hij kwam gewoon met gestrekt been in. Vol uh, uh, gericht op de bal. En op Meijers. En dat is uh, gewoon te gevaarlijk. En dan kun je misschien wel de bal raken. Maar uh, dat doet hij wel een klein beetje. Uh, maar uh, dat telt onvoldoende. Uh, Joppe is de man die uh, de gele kaart krijgt. Overigens de man die uh, inkomt met uh, gestrekt been. Hij had er nog een tweede been bij, ook. zie ik in uh, de herhaling. Kortom, die gele kaart is uh, meer dan terecht. Holla, met uh, de vrije trap in de richting van het 5-meter gebied weer. Nu zit Maanpa mis. Maar Ado kan niet profiteren. Houdt slechts een hoekschop over. Vier minuten nog. Tot de rust. Ja, de wedstrijd is in ieder geval tot leven gekomen nu het 1-1 staat. Pek Wolle heeft gelijk gemaakt. Ja, dan is het punt uh, om het binnen te houden. Hè? En? Ja, maar het is wel leuk hoor. Geworden. eindelijk. Die laatste paar minuten maken veel goed. Bal van de lijn gehaald door Aschente. Is het van Molenga. Nu is Moktar weg aan de andere kant. Voor Pax Wolle. Legt de bal breed. Kan geschoten worden. Oh! Oh nee, hij gaat net naast. Dat was een aardig schot hoor, van Mustafa Saimak. De uh, bal gaat maar net naast het doel van uh, Ruiter. En daar was het even billenknijpen geblazen voor FC Utrecht. Even, daarvoor was het dus Moulenga die de bal uit een hoekschop inkopte. Keeper al uh, gepasseerd uh, ter wielen. Uh, en uh, uh, Aschente die hem op de doellijn met de borst uh, tegenhield. Dat was uh, goed gedaan. Anders had Utrecht op 2-1 gestaan. Nu staat het gewoon nog altijd 1-1. Slotfase. ...is uh, ruim aangebroken, nog 3,5 minuten gaan. En uh, de bal wordt ingegooid vanaf de rechterkant uh, door Van der Marel... ...waarbij Wuitens nu als uh, man of the match wordt uh, uitgeroepen, de verdediger, dat zegt ook wel iets. De uh, bal wordt uh, in de handen gekopt van Leon Terwiele die uh, ook vlak voordat die uh, corner kwam... Uh, nog even flink in de problemen kwam, omdat het schot van Gernt uh, hem bijna verraste. Hij kon het nog met moeite tot een hoekschop uh, verwerken. En die hoekschop leverde dus een uh, kopbal die van de doellijn werd gehaald. Nu is uh, Pexwolle weer in de aval. Is het een overtreding op uh, uh, Mokhtar? En mag uh, Pek Zwolle halverwege de helft van FC Utrecht een vrije trap nemen? Gaat genomen worden door Aschentee. Eens kijken of hij uh, het uh, breed gaat doen. Inderdaad, legt hem even terug op Van Hintem. Ik ben benieuwd of ze een penalty krijgen of Van Hintem hem uh, gaat, neem, gaat nemen. In de slotfase, zoals vorige week. Nu gaat de bal over de zijlijn. Mag uh, Pexvoller gooien. En denk ik dat Pexvoller wel heel tevreden is met het puntje, hoor. Het is verdiend, dat, laat ik dat vooropstellen. Maar in een uitwedstrijd tegen FC Utrecht een punt halen, dan ben je tevreden. De inworp uh, wordt op zijn van s genomen. Nu staat hij achter de lijnen. Gaat hij vergooien, want dat kan niet. Bart van Hintem. Eens even kijken hoe ver hij dat wil gaan doen. Niet ver, want hij doet het dichtbij bij Pluim. En Pluim draait zich mooi vrij van Van der Maro. Probeert nog een keer langs te komen. Ook dat lukt. En dan in derde instantie niet loopt hij de bal over de achterlijn. En mag de keeper van FC Utrecht, Robin Ruiter, de bal weer in het spel gaan brengen. Hij kijkt en wil dat snel doen. Want FC Utrecht uh, zal dit als uh, twee punten verlies uh, zien. en thuiswedstrijd tegen Peck Zwolle gelijk spelen. En wil nog in de slotfase wat doen. Bal naar de linkerkant. Germt is vrij. Op de rand van het strafschopgebied. Komt de bal voor het doel. Met de vuisten de weggebokst door keeper Terbielen En dan kan uh, Peck Zwolle weer weg. Aan de andere kant is het uh, Mokhtar die uh, de bal heeft. Speelt hem. Nou, als T over de middenlijn nu kijkt. Wie loopt er vrij? Ja, weinig. In de diepte probeert Mokhtar te gaan. Maar die bal is te hard. Kan Mokhtar nooit bij. En dan gaat de bal over de achterlijn. En mag Robin Ruiter de bal nog een keer in het spel gaan brengen. We zitten in de achterlijn. 89e, bijna 90e minuut. Met balbezit voor Peck Swolle. Want de uittrap komt op het hoofd terecht van Van Hintem. Die speelt de bal naar voren naar Mokhtar. Mokhtar, veel gehoord in de tweede helft. Sinds hij ingevallen is, is het spel toch een stuk aantrekkelijker geworden voor uh, Peck Swolle. En zijn ze meer richting het doel gegaan van FC Utrecht richting Robin Ruiter. Nu gaat de bal over de zijlijn. Gaat uh, Van Hintem de bal nog een keer ingooien. Of laat hij dat... Uh, nee, dat uh, gaat hij doen. De bal wordt even voor hem droog gemaakt door T. En het uh, meegereisde Zwolle-publiek heeft het uh, zeer naar de zin in deze wedstrijd uh, gekregen. Naar die uh, gelijkmaker, die uh, goede gelijkmaker van Lachman. Nu is het uh, weer Pek Zwolle in de aanval met uh, Pluim pluim aan de linkerkant. Probeert uh, Mokta aan te spelen, lukt ook. Maar Mokta raakt in tweede instantie de bal kwijt. Is het Robin Ruiten die de bal heeft, die gaat hem snel naar voren uh, trappen. In de extra tijd die zo dadelijk in zal gaan, is het Gern de bal die de bal komt op Assade. Assade draait, kapt en uh, staat dan wel uh, nu vrij. Maar dan is alles van Pek Zwolle alweer terug. En dan uh, probeert hij uh, de extra tijd overigens drie minuten. Is uh, alles van Zwolle alweer terug en kan er uh, opgevangen worden? Toch niet. Want het is een bulthuis die aan de linkerkant weg is. Maar die wordt goed verdedigd door Lachman. Gaat de bal wel over de zijlijn. Mag FC Utrecht gooien in de extra tijd. Drie minuten nog te gaan. Staat 1-1 bij FC Utrecht, Pek Zwolle. Einde eerste helft in Venlo, Frank Wielart. We zitten in de laatste minuut. Extra tijd zelfs al. Eén minuutje kregen we erbij. Die zit er zo goed als op. Het is 1-1. In de koel naar de 1-0 voorsprong voor uh, VVV. Heeft uh, ADO gelijk weten te maken via Van Duinen. De 1-0 kwam van Sijp en VVV. Misschien krijgen ze nog één kansje om een aanval op te bouwen. Yoshida, lange haal naar voren. Zou ik dan ook doen inderdaad als je nog een paar telletjes hebt. Maar een walfoor glijdt dan weg. En dat voorkomt dat uh, VVV door kan met de aanval. fluit voor de rust in de koel. Rustand 1-1. Blessuur de tijd in Utrecht en die houdt koop. Kijk naar beneden en ik zie twee dames met een, uh, een raar hoedje op. Uh, Blauwbekkend van de kou en een uh, jurk in de vorm van allemaal uh, bierveeltjes. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen en of die biertjes erop blijven staan. 1-1 de stand. 90 minuten gehad. We zitten in de extra tijd. Daar is één minuut van de drie van verstreken. Als de keeper van Peksewolle, Leo Terwielen, de bal in het spel brengt na een doeltrap. Op het hoofd van Mortensen. Gaat de bal weer naar voren via Bulthuis voor FC Utrecht? Gert die wint het komt wel. Maar de bal wordt achterin opgevangen door uh, Lachman. En dan door Van der Berg verder getransporteerd naar voren. Een uh, sprintduelletje tussen de twee nummers 23. Maar de bal gaat over de achterlijn. En dus is de verdedigende nummer 23, Marcus Nielsen. De winnaar ten opzichte van de aanvallende 23, William Pluim. En uh, heeft de keeper Ruiter de bal weer in het spel gebracht? kop door Van der Berg. Opgevangen. Door Duplan, de maker van het enige doelpunt voor FC Utrecht. Vlak voor rust, was een hele fraaie. Maar hij raakt de bal kwijt. En dan kan T oh nee, geen goede paas van T opgevangen door Mortensen. En dan een overtreding geconstateerd door de scheidsrechter. Als Mortensen even te val wordt gebracht, zitten we in de slotseconde. En dan zie ik alles van FC Utrecht nu naar voren gaan op de keeper na. Alles naar voren. Men wil absoluut in de slotfase die drie punten over de streep trekken. Het is Duplan die uh, klaar staat voor de vrije trap. Eens even kijken waar hij terecht gaat komen in het strafschopgebied. Wie kopt er? Het is Wouters die doorkopt. Het is door, weer doorkoppen. Maar dan is het Leon Terwielen die de bal in de armen heeft. En hem uiteraard nog even bij zich houdt. Dat doet hij slim en goed. Want het ene puntje is mooi. Is goed voor het team van Art Langelaar. Langelaar die een punt gaat pakken uit bij FC Utrecht. Zo lijkt het. Want de 93 minuten die we als speeltijd hebben zitten er bijna op. Bal gaat nog een keer over de achterlijn. En dan mag Robin Ruiter de bal weer in het spel gaan brengen. Liggen nu twee ballen in het veld. Dat is altijd lastig. Dan moet er eentje uit. En dat uh, kost seconden. En dan kijk ik weer naar de klok. De laatste tien seconden gaan in. Ruiter de bal naar voren. Richting Molenga. Kop door op Gernt. Gernd uh, niet meer in balbezit. Want de maker van het doelpunt van Pek Zwolle. Uh, Lachman heeft de bal over de zijlijn geplaatst. En dat is ook meteen het laatste. Een fluitconcert van het Utrecht publiek. Zij zijn niet tevreden. Pek Zwolle wel, want Pek haalt een punt in Utrecht door een gelijkspel 1-1.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 50 Ways to Say Goodbye. Het is het jaarlijkse spierballengevecht van de Duitse auto-industrie in Zandvoort. Het DTM-weekend. Op het oog vrij normale auto's, maar onder de motorkap staat de high-tech techniek de klok. En op het circuit komen de coureurs in de buurt van Formule 1-snelheden. De organisatie is blij met de komst van BMW, want jarenlang alleen Audi en Mercedes was wat mager. Maar er is ook wel een minpunt: er doet geen Nederlandse coureur meer mee. DTM, Duits Tourwagenkampioenschap. Eigenlijk al jarenlang een vaste plek op de Zandvoortse kalender. Aansprekende klasse, paradepaarden van de Duitse auto-industrie. De plus is, er is een merk bijgekomen, BMW. De min is, we hebben geen Nederlandse coureur. En dat was vorig jaar anders. Ja, klopt. En uh, helaas ben ik er dan niet bij. Vorig jaar natuurlijk wel, reed ik voor Mercedes. En dit jaar uh, sta ik te kijken, dus... Uh... Ik ben hier in Zandvoort voornamelijk om te praten met de fabrikanten om er volgend jaar weer bij te zijn. Renger van de Zande, ex-Mercedes. Waar is misgegaan? Waarom is dit jaar niet gelukt? Ja, eigenlijk een rare, rare situatie waarbij ze bij Mercedes voor een ander hebben gekozen uiteindelijk. En ik eigenlijk tussen, het, uh, tussen de banken viel. Ze balen er zelf van, omdat ze ook vorig jaar gaven ze gewoon aan van... nou jij, jij bent de beste rijder geweest in een ouderejaars auto voor Mercedes. Alleen we moeten toch voor een ander kiezen en dat heeft dan meer te maken met marketing. ...technische redenen dan uh, puur snelheid op de baan. En dat is natuurlijk wel jammer. Marketing, technische redenen, dat is geld, hè? Ja, weet ik niet. Budget. Um, nee, nou ja, ook geen sponsoring. Wat dan wel? Het heeft te maken met uh, dat Mercedes natuurlijk uh, in deze sport van, tak van sport zit... ...de autosport, om auto's te verkopen. En Nederland hebben, in Nederland hebben wij gewoon een kleine markt. Op het moment dat er een Canadees voorbij komt of een Amerikaan... ...dan is die interessanter dan Renger van der Zanden uit Nijmegen. Sterker nog, als er een langs komt die eindelijk een keer gas gaat geven... Dan pakken ze die. In de autosport draait het niet altijd om talent? Nee, dat kunnen we eigenlijk wel zo stellen. Dus of het draait om geld, of het draait om uh, marketing. En heel af en toe natuurlijk ook echt alleen om talent. Ik bedoel, uh, een Kimi Rijkonen die vanuit een, uh, een arbeidersgezin uh, een top Formule 1-coureur is geworden. Dat, uh, dat doet, uh, doen weinig hem na, maar dat bestaat nog steeds. <laughs> DTM, het Duits Toerwagenkampioenschap. Dat draait om marketing, hè? Die drie merken willen laten zien wat ze kunnen. Het is een spierballengevecht. Zeker weten. Het is een, uh, een titanengevecht tussen de grote fabrikanten in Duitsland. BMW, Audi, Mercedes. Die tegen elkaar gaan strijden, kijken wie de beste auto heeft. En uitgerekend de merken in Duitsland die het goed doen. Want er zijn heel veel autofabrikanten die het op dit moment moeilijk hebben. Maar deze drie niet. Ja, het is niet voor niks dat deze zo actief zijn, uh, denk ik. En wat je zegt klopt, het, is hier, uh, het draait hier voornamelijk om marketing. Dus ook het uitbuiten van dat ze hier staan met hun merk... Dat ze hier ontzettend veel geld in stoppen op zo'n circuit. dus een grote hospitalities, veel mensen uitnodigen... echt het merk uitdragen en uh, ver van voren rijden. Dat is wat ze willen. Toen jij vorig jaar zelf als coureur deelnam, was er nog een tweegevecht. Audi versus Mercedes. Dat is jarenlang zo geweest. Het heeft ermee te maken dat Opel, het klinkt als een eeuwigheid geleden... het was geloof ik 2005, ermee stopte. Ze zijn een jaar of zeven op zoek geweest. Het was wel keihard nodig dat er een merk bij kwam, hè? Ja, zeker weten. Het was, uh, het was eigenlijk een beetje een, uh, een uitgemolken concept om het zo maar te noemen. Twee fabrikanten die tegen elkaar strijden. En uh, met een derde fabrikant erbij, nu BMW, ja, heb je in één keer een uh, competitie uh, vanuit drie kanten. Het was jarenlang DTM een beetje een soort eredivisie met alleen maar Ajax en Feyenoord. Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Het, is, uh, het was overleven ook voor de organisatie. En de organisatie heeft er heel hard aan getrokken om een derde fabrikant erbij te krijgen. En dat is gelukt. En je ziet het ook in de bezoekersaantallen hier op Zandvoort. Die stijgen in één keer enorm. Dus morgen in Zandvoort zijn er ontzettend veel toeschouwers hier. En al meer dan vorig jaar, terwijl vorig jaar nog een Nederlander in de DTM zat. We hebben wel eens min of meer gekscherend DTM omschreven als Formule 1 met een dakje. Dat is een vergelijking die niet helemaal klopt. Want het scheelt op een rondje toch al snel een paar seconden. En ach, het is appels en peren. Maar wat maakt deze klasse nou zo aantrekkelijk? Ja, het mooie aan de DTM is de professionaliteit. Um, je ziet dat de fabrikanten enorm pushen om hier goed te presteren. En uh, dat komt in alles terug. Dus zowel de, de high-tech auto's waarmee we rijden. Dat zijn gewoon, uh, heeft niks meer met een straatauto te maken. Het ziet er wel hetzelfde uit. Maar het heeft, ja, als je kijkt wat voor techniek daarachter zit. Het is een monocoque met een, uh, een super geavanceerde, getunede motor. Ja, alles op maat gemaakt, zullen we zeggen, à la Formule 1. Bijna hetzelfde. Alleen het ziet eruit als een straatauto en uh, de professionaliteit in deze serie is hoog. Dus je hebt te maken met meerdere mensen waarmee je moet samenwerken binnen een team. En de belangen zijn hoog en dat, uh, dat maakt het ook uh, de druk hoger, dat maakt de, de belangen hoger. En dat is leuk om, om daar, uh, in actief te zijn. Iedere medewerker, maar ook ieder schroefje is premium. Ja, ze willen beter zijn dan, uh, dan hun concurrenten en uh, daar doen ze alles voor. En, uh, dat zie je op de baan terug en naast de baan. Ja, 1 tiende seconde, dat kan een verschil zijn tussen een eerste en een zesde plaatsen? Ja, we hebben het net gezien in de kwalificatie. De top zes zat binnen een 1 tiende van een seconde. Dat zit ontzettend dicht bij elkaar. De de van de Zander, autocoureur die tegen zijn zin in een sabbatical year is beland... in een reportage van Louis Dekker. MUZIEK Totdat ik jou. Ajax Nak staat op het punt van beginnen. Uh, maar we hebben wat technische problemen met de arena. U hoort wel het geluid van de arena op de achtergrond. Maar ja, uh, geen lijn. Uh, maar net zoals uh, betaald voetbalclubs reserves hebben, hebben wij ook reserves. Onze eerste reserve is van de dat is een vrij eervolle beschrijving, Ronald. Dank je wel. Ajax uh, overigens met drie wijzigingen opstelling... opstelling. Vergeleken met de laatste wedstrijd van Ajax in, uh, tegen NEC in Nijmegen. Twee spelers die, die zijn vrij logisch vervangen. Nicolas Moisander is erbij gekomen. En hij speelt door de plek van Van Rijn centraal achterin. En Jans is er natuurlijk niet meer bij, Theo Jans. Hij staat op het puntencontract een te tekenen bij Vitesse. Sereno, de Zuid-Afrikaan, is zijn vervanger op het middenveld bij Ajax. En verder krijgt rechts achterin Gregory van der Wiel. Toch weer de voorkeur. Ook zeg maar boven Van Rijn. Want hij moet zich spelen in de etalage. En de laatste wijziging bij Ajax is dat Deli Blind speelt als linksback in plaats van Dijks. Geen wijzigingen bij NAC in de opstelling. In vergelijking met de wedstrijd tegen FC Twente afgelopen zaterdag die met 1-0 verloren ging. NAC trouwens met één punt uit zijn twee wedstrijden redelijk begonnen aan de competitie. En Ajax heeft zoals iedereen weet vier punten uit zijn twee wedstrijden. En kan de koppositie vanavond van RKC weer overnemen. Het is trouwens eerst een goede kant en sterker ook een doelpunt. Na kleine twee minuten spelen voor Sim de Jong. Die alleen vrije doorgang krijgt door de defensie van NAC. En zo is de eerste de beste aanval ook van Ajax ook meteen raak in deze wedstrijd. NAC begon redelijk aan de wedstrijd redelijk offensief. Zet er wel druk op de verdediging van Ajax. Maar eigenlijk verspeelt daar uh, NAC knullig de bal aan Jong. Die geheel vrije doortocht krijgt. Geen speler van NAC die hem iets in de weg legt. En zo komt Ajax al vroeger de wedstrijd op uh, 1-0. Door het doelpunt van de aanvoerder van Ajax. De Jong die afgelopen week ook al scoorde een hele lucky in Nijmegen tegen NXC. Zijn tweede dus van het seizoen. En zo Ajax al vroeg in de wedstrijd binnen twee minuten op 1-0 tegen NAC. Dan gaan we gaan nog even bij het volleyballen kijken. Nederland maakt gelijk in sets 1-1 tegen de Dominicaanse Republiek. betekent dat Nederland doorgaat. Maar ja, die wedstrijd gaat ook door natuurlijk duurlijk Geert. Ja, ja. Gaat nergens door zit... om eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Maar ja, er zitten 500 man op de tribune Die hebben 10 euro betaald. Die willen toch een volledige volleybalwedstrijd hebben. Dat zou ik ook zeggen. Sterker nog, het is duurder dan gebruikelijk. Want uh, de Nederlandse volleybalbond heeft eigenlijk het geld nog niet... om uh, het Nederlands team mee te laten doen aan de World League. Dat is een vrij, uh, vrij duur ding... Uh, een wereldlandentoernooi. Uh, dat kost je ongeveer 3 ton aan organisatie. En ongeveer 9 ton aan deelname. Dus hebben ze de resetters, proberen ze het via de recettes omhoog te krijgen. En hebben ze ook een website geopend voor crowdfunding. Zoals dat heet, worldleague.nl, Waar mensen spontaan geld kunnen doneren om de World League naar Nederland te halen. Uh, er moet dus geld uh, bij elkaar hebben, uh, of bij elkaar gehaald worden. Dan kun je net zo goed, maar zoveel mogelijk volleybalwedstrijden organiseren. ...en ervoor zorgen dat er heel veel publiek op afkomt. De derde set, daar zijn we dus nog mee bezig. Het is 23-22 in het uh, voordeel van de Dominicaanse Republiek. Heel even had Nederland de score overgenomen... ...want de Dominicaanse Republiek heeft het gros van deze derde set voor, uh, op voorsprong gestaan. Heel even kwam Nederland op voorsprong. 21-20. Ik dacht, god, nu gaan ze die set wel binnenhalen. Maar nee, bleek niet het geval. Bondscoach Edwin Benne heeft een aantal van zijn basisspelers naar de kant gehaald... Onder andere Jeroen Rauwerdink. Die staat in het wisselhok, zoals dat heet. En ook uh, uh, Wietse Kooistra is naar de kant gekomen. Maar ja, die is vervangen door wat uh, uh, gisteravond nog een basisspeler was. Rob Bontje stond voor vandaag aan de kant. In zijn plaats speelde Bas van Bemmelen. Maar hij vervangt dus nu Wietse Koistra. En Thijs Ter Horst is er ingekomen voor Jeroen Rauwerdink. En zij moeten deze set dan alsnog binnenhalen. Van Bemmelen doet dat uitstekend. Hij zorgt voor het puntje voor Nederland. 23-23. VVV en ADO zijn begonnen aan de de tweede helft, Frank Wieluert. Ja, minuutje, nee, twee minuutjes geleden inmiddels. De, we zijn uh, met de bal bij een doeltrap voor uh, Coutinho, de keeper van uh, oude Den Haag. Uh, bij de ploegen zonder wijzigingen weer teruggekomen. Het veld in Sijp. kopt de bal dan weer terug in de richting van Waufort. Die maakt een overtreding als hij de bal wil veroveren. Van opzichte van uh, Wormgoor, die mag dan dus ook uh, de vrije trap gaan nemen. En dat doet hij in de breedte richting Supusepa. En nog verder gaan we uh, de breedte in. Vervolgens richting uh, Meijers. Weer terug naar Supusepa. Supusepa met uh, de steekbal. En dan is Meijers doorgelopen. Dit is een beetje zijn natuurlijke habitat. Uh, middenveld, een beetje links voorin. Linker middenvelder. En uh, de linksbackpositie is hem een beetje vreemd. Het is natuurlijk geen uh, verdediger van uh, nature. Mag nu wel de ingooi nemen. Want dat is wat hij overhoudt. Uiteindelijk aan die aanvallende actie moet de bal gaan uh, voorkomen. En uh, VVV eventjes op. Oplettenbal bijna over de doellijn heen gebracht. Maar daarvoor nog even geblokt. Maar nog altijd niet weg. En dan is het inderdaad 2-1 voor Ado Den Haag. En is Thierry de man die hem maakt. Hij kreeg hem eerst niet voor de goal. Eerst bleef die bal een beetje hangen, zo rond het 5 meter gebied, het doelgebied. En uh, Chérie pikt de bal dan weer op. VVV krijgt hem achterin niet weg, geen controle. En uh, het is uh, dan uiteindelijk die de bal nota van een medespeler uh, afpikt. Van Duinen, de maker van de gelijkmaker uh, vanavond. En dan is het Chérie die direct na de rust dus ADO op voorsprong zet. En dan zien we hetzelfde fenomeen gebeuren bij VVV als vorige week tegen Utrecht. Dan kom je voor en dan weet VVV het eigenlijk niet meer. Zo goed, want moeten we dan naar 2-0? Nee, is dan het besluit. Dan gaan we de bal een beetje rondspelen en dan lukt het allemaal niet meer. En komt de tegenstander vanzelf in de wedstrijd. Het overkwam VVV vorige week en overkomt ze deze week doodleuk weer. Maar als ze achter staan, zullen ze toch wel weten wat ze moeten doen. Namelijk richting de goal van de tegenstander. Dat wordt direct vanaf de aftrap geprobeerd. Bal nogal noodlottig weggewerkt. Achterin althans een soort van noodpoging achterin weggewerkt bij ADO. Ik zal het niet noodlottig noemen, want dat ziet er dan weer heel anders uit. En VVV moet nu wel weer vol op de aanval. En dat is waarschijnlijk waar ze wat beter in zijn dan de wedstrijd controleren. Dat is er tot nu toe zeer zeker niet gelukt. We zijn in de 49 e minuut van de wedstrijd. En ADO leidt in Venlo 2-1. Sin pensarlo dos veces porque te quiero ahí y hasta ik ser Y si tuviera el naufragio de un sentimiento sería un velero en la isla de tus deseos oh, de tus deseos oh. Pero de que no puedo y a veces me pierdo Cuando... te maken er is Toornstra. Goed lopende aanval over de rechterkant. Toornstra overgestoken vanaf het middenveld. Loopt zo tegen de bal aan. Steenhard achter Maan, geschoten. VVV op eigen veld. Net als vorige week. 3-1 achter. Vandaag is de tegenstander ADO. Het was 1-0. Sien de Jong. Twan van Peperstraat. Ja, en ondertussen is NAC iets beter gaan spelen. Een kobbal van Luiks naar twee hoekschoppen. En een schotje van Schalk recht in de handen van Vermeer. Dus NAC komt iets beter in het spel. Maar kijkt dus wel tegen die 1-0 achterstand aan hier in de Amsterdam Arena. Vorig seizoen trouwens was Ajax ook al snel op een voorsprong gekomen tegen NAC. Maar uiteindelijk werd het in de slotfase door de doelpunten van Kolk en Robert Schilder. Toch nog 2-2 en puntenverlies was dat achteraf niet voor Ajax. Maar toch een waarschuwing. Ajax zal misschien iets anders aan de wedstrijd vandaag zijn begonnen. In vergelijking met die van vorig seizoen. Ja, Christian Polsen, ook de aangetrokken aanget hij is er vandaag nog niet bij. Hij is nog niet wedstrijd fit. zal eerst een paar wedstrijden met een tweede gaan spelen. Maar hij zit vanavond wel op de tribune. En uh, Niklas Moisander, die andere aangetrokken speler deze week. Hij is er dus wel bij 26 jaar. Hij begon zijn uh, jeugdopleiding hier ook bij Ajax. En via twee seizoenen bij Zwolle en vier seizoenen bij AZ. Teruggekeerd dus in Amsterdam. Niklas Moisander hij speelt centraal in de verdediging. Samen met Toby Alderwild. Dus weer een uh, opbouw van Ajax die uh, rustig aan verloopt. Ajax trouwens nog één klein schotje van Eriksen. Na die 1-0 maar verder. Ajax rustig... Uh, Even ja, bekijkend, even, even rustig nak uh, laten komen. En uh, zometeen zal Ajax waarschijnlijk wel weer een klein beetje gas gaan geven, want Ajax mag toch eigenlijk geen problemen echt verwachten van Nak in een thuiswedstrijd. Nu een vrije trap voor Ajax uh, te nemen door uh, Christian Eriksen aan de rechterkant van het veld. Halverwege het, uh, de helft van, uh, van Nak. En eens kijken wat hij gaat doen. De lange mannen natuurlijk aangesloten. Niet, niet alleen Mooisander en Alderwereld, maar ook Siem de Jong. Allemaal voorin voor het doel van Jelle en Oudelaar. De vrijtrap trap is laag, maar wordt het eigenlijk verlengd. En via Luix wordt het dan een hoekschop voor Ajax. De eerste in de wedstrijd. Maar nog altijd die 1-0 voorsprong dus voor Ajax. In een wedstrijd die een beetje kabbelt op dit moment. Maar ja, al zo vroeg in de wedstrijd op voorsprong komen. Eigenlijk is er voor Ajax op dit moment niks aan de hand. er staat na 5 minuten spelen op 1-0 tegen NAC. Nederland tegen de Dominicaanse Republiek. Derde set erop, eh, Lars. Derde set zit erop. Het is 26-24 geworden voor de Dominicaanse Republiek. Het, Do uh, het Nederlands team heeft dus besloten om deze wedstrijd, die eigenlijk nergens meer overgaat, nog zo lang mogelijk te rekken. 26-24 en 2-1 is de stand in sets. Het is dus een wedstrijd afgelopen Utrecht tegen Pex Wolle en nog een 1-1. We gaan even naar Twan van Peperstraten. Ja, maar dat is een doelpunt van Nicolas Mooisander. is een eerste wedstrijd. Hij maakt de 2-0 voor Ajax uit die hoekschop... die zojuist dus werd genomen door Christian Eriksen. Dus Ajax al heel vroeg op 2-0. VVV ADO, daar is het 1-3. Uh, dat is uh, na een minuut of 10, 12 in de tweede helft. Bij Ajax dus 2-0, daar zitten ze pas in de eerste helft. En mm, de volleyballers van Nederland staan achter met 2-1 tegen de Dominicaanse Republiek. Maar ze hebben zich door het winnen van die tweede set al geplaatst voor de volgende ronde. Een wedstrijd volgend weekend tegen Portugal. Een serie wedstrijden tegen Portugal. Het is uh, tijd voor het NOS Journaal met Raymond Serré. Hey?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 Volleybalbondscoach Edwin Benne vertelt hoe hij met zijn volleyballers revanche gaat nemen op de Spelen van 2016. Nederland had deze wedstrijd kunnen winnen. De ontluistering is groot. De vliegende kiep is op ziekenbezoek bij Judoka Heimp Grol. Ja, daar maken de mensen bij de radio zich druk over, hè? Morgenmiddag vanaf kwart over twaalf, de perstribune. Radio 1: Het nieuws van alle kanten. Koefdoen is terug. Nou,